Eerst een klomp met het NOS-journaal. De speciale VN-gezant voor Syrië heeft de VS en Rusland opgeroepen... het staakt het vuren in Syrië te redden. De laatste dagen zijn de gevechten in het land weer opgeleid. Volgens VN-gezant de Mistura moet er dringend wat gebeuren. Hij kwam met zijn oproep na een ontmoeting met de Amerikaanse minister... van Buitenlandse Zaken, Kerry, in Geneve. Morgen heeft hij een gesprek met de Russische buitenlandminister. Kerry zei eerder dat de Amerikanen al rechtstreeks overleggen... met Rusland over Syrië. De Turkse grensstad Kilis is een man om het leven gekomen bij een raketaanval vanuit Syrië. Meerdere mensen zouden zijn gewond geraakt. Het Turkse leger heeft na de aanval een aantal doelen in Syrië bestookt. Afgelopen weekend werd Kilis al getroffen door vijf raketten. Sinds begin dit jaar is de stad doelwit van aanvallen uit Syrië. Daarbij zijn in totaal twintig mensen omgekomen. De politie komt morgen in opsporing verzocht met nieuwe beelden die mogelijk meer duidelijk kunnen maken over de onthoofding van de 23-jarige Nabil Amziep. Zijn hoofd werd twee maanden geleden achtergelaten voor een shisha-lounge in Amsterdam. Daarvan werden al beelden in opsporing verzocht vertoond. De nieuwe bewakingsbeelden laten zien hoe de bestelauto met het lichaam van Amziep erin wordt geparkeerd en een uur later in brand gestoken. Voor de gouden tip in de zaak is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd. In Brazilië wordt WhatsApp drie dagen lang geblokkeerd. Dat heeft de rechter besloten, omdat telecomaanbieders weigeren berichten van drugsverdachten te delen met justitie. Telecomaanbieders die WhatsApp toch in de lucht houden, riskeren een boete van 127.000 euro per dag. Eind vorig jaar werd WhatsApp ook al een dag stilgelegd in Brazilië. De maatregel wordt gezien als een drukmiddel voor telecomaanbieders, om gesprekken van drugsverdachten uiteindelijk toch aan justitie te geven.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 Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond, bontamotte zogezegd. Maandag 2 mei, de klok wijst bijna 21 uur en drie minuten aan. Dus tijd voor CFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. Ja, ook vanavond weer een mooie collectie filmmuziek. Het tweede uur uh, de mooiste muziek uit oorlogsfilms. Ja, zo in de aanloop naar 4 mei en 5 mei natuurlijk. bevrijdingsdag. Echt de allermooiste, zou ik bijna zeggen. En het eerste uur staan op de rol The Hunger Games. De documentaire Amy. Kill Bill 2. Stepman. En een hele bijzondere uh, westenkwartiertje met uh, Roberto Pergidio en uh, Franco Micaciali. Nou, dat is echt fantastische muziek. Ja, en we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is deze keer een hele fraaie, want ik komt uit een film en uh, dat is Lorde die zingt Everybody Wants to Rule the World. Uh, dat is het eerste maand voor deze maand. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook vanavond. Welcome to your life. d mm -hmm. Om de Hunger Games Catching Fire. Die is trouwens morgenavond 3 mei op televisie te zien... van half negen tot kwart over elf op Veronica. Het verhaal eh, amper bekomen van het, de gladiatorenstrijd... uit het eerste deel moet de tiener Katniss Everdeen... zich alweer opmaken voor een nieuwe en nog brutere krachtmeting. Dit tweede deel van de fantasy-rakes The Hunger Games... drie boeken, vier films, doet de plot van de eerste film dunnetjes over. Maar zoomt verder uit met de meest spanning, actie... verrassende wendingen en fraaie decors als gevolg. Wat mogelijk was doordat het budget verdubbeld was. Mooie nieuwe bijrollen van onder andere Philip Seymour, Jeffrey Wright en Jane Malone. Maar de sterkste troef van de film blijft natuurlijk Lawrence als de stoere, maar menselijke heldin. Ik ga daar gewoon nog wat meer muziek uit lezen. Anthony en de Johnsons. set my hands on fire, hair on fire, dress on fire, you are an angel, an angel on fire, and burning to escape the cold. Over Angel on Fire. Uh, ik doe nog eentje uit deze eigenlijk prachtige soundtrack. De, zeg maar de, de instrumentaal muziek door James Horner, Maar dit is echt de popmuziek die ik nu op een rijtje heb gezet. En uh, dat is er een van Ellie Goulding Mirror. Kept his dick away with his shame. Oh, safe, Me, And my head high, and my tears dry. Get on with. documentaire Amy hebben we in het verleden wel eens iets meer uitgedraaid al... maar nu is hij op televisie, dus iedereen krijgt de kans om hem te zien. Aanstaande donderdagavond om tien voor half tien op NPO3... de documentaire Amy, een documentaire van Asif Kapidia. En uh, ja, in de context van haar leven, zoals gepresenteerd in de documentaire Amy... worden de zongtesten van de zoolzongres Amy Winehouse nog schrijnender dan ze vaak al waren... Uh, zonder veel achtergrondkennis dan vind je het mooie muziek. Maar als je deze film gezien hebt, dan weet je hoe het allemaal in elkaar stak. Zeker een aanrader. Ik draai gewoon omdat het een prachtige zaantrek is. Nog een paar nummers eruit. Ja, we natuurlijk af met Tony Hathaway by Chains. ja. yeah, there's someone here tonight who never comes to see me play who I loved pieces, and uh, um, yeah, this song's for him. Woo! A friend. schetst, het beeld van de stormachtige opkomst van Amy en haar, ja, ook haar ondergang. Niet te missen documentaire van harte aanbevolen. Body and Soul, volgens mij een van de laatste opnames die ze gemaakt had, samen met Tony Bennett. My heart is sad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 It, that you turn away romance. So oh. are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for prove that my life a wreck you're making. You know I'm yours, but just no, the Documentaire Amy. Uh, nog één klotstukje van Amy Forever. van Pinto. Wie heeft dit gecomponeerd? Amy Forever, zou ik bijna zeggen. Mis hem niet, donderdagavond, NPO, twee uur lang, Amy Winehouse. Uh, ja, tijd voor iets anders. Uh, we hebben vorige week een beginnetje gemaakt met Kill Bill 1 en deze week staat Kill Bill 2 op de rol. Dus even kijken of ik daar wat uit kan laten horen. En dat gaan we zeker doen natuurlijk. Ja. Uh, Laat ik gaan beginnen met mijn Japanse favoriet Baiko Kaji, Urami Bushi. Kleintje, opdaten alle. Zij die misse leva, bakana chilas. Alle. Baka, baka, baka. Alle. Alle. Alle. Alle. Alle. Alle. Alle. たなかされるおんな です恨み laat Mooie, mooie, lul, na, Finale van deel 1 leek het voor Quinten Tarantino nogal lastig om een waardig opvolger te maken. Hij slaagde niet te meer met vlag en wimpel door het accent te verleggen van actie naar psychologische aspecten en de geschiedenis. Wat niet wil zeggen dat het een tam verhaaltje is geworden. Uh, het is uh, wederom sprankelijk en een ode aan de kung fu film geworden. En uh, The Bride, Truman, gaat verder met wraak op haar voormalige collega's van de Deadly Viper Assassination Squad. En krijgt uiteindelijk de kans to kill Bill. En dan kan je natuurlijk niet op muziek van Ennio Morricone heen. Die trouwens in het tweede uur ook nog best uh, van zich laat horen. Als het over oorlogsfilms gaat. Even kijken, Ennio Morricone, La Rena. Killbill 2, aanstaande vrijdagavond 6 mei, 10 over 10 tot kwart over 12, NPO 3. Gluur maar en genieten, zou ik zeggen. Ja, ik breek Enio hier af, want ik heb in de tweede uur nog veel meer muziek van Enio mooi komen. Maar het is wel leuk om deze tijd nog even te gebruiken voor een Nederlands bandje: de B-Movie Orchestra, die allerlei uh, muziek speelt uit spaghetti westerns en uh, oude Italiaanse films. En uh, even kijken wat ik, ik zal draaien: Voice d'amore. Rijkbaar. Ja, dit gezelschap treedt nog regelmatig op in Nederland. De B-Movie Orchestra. Als je ze ziet, ergens in de buurt ga kijken, het is meer dan de moeite waard. Maar ik vind dit toch een beetje te zoetsappig, deze. Ik doe het toch een beetje wat heftiger. Dit nummer heet. Pasta uh, Pas beter het voorgaande. Master Ik ben Of je CD uit 2013. Echt muziek van, ja, uit echte thrillers. En een beetje erotische films, ranzige films. Echt dat de Italiaanse cadeautje, alhoewel het aanstekelijke muziek is. Maar je hebt toch de neiging om een beetje te gaan bewegen. Het is nog een beetje, ik zou bijna zeggen, dansmuziek. Een beetje crime jazz. Daar houden we wel van. Op dit uur natuurlijk. Ja, dan kom ik bij een western cD waar ik eigenlijk van de week tegen aanliep. En waar ik echt compleet van kapot was. Zo goed vond ik hem. En dat is de muziek van. Roberto Prejudio. En dat is een prachtige uh, CD. Ik ga gewoon wat muziek uit deze western draaien. En uh, dat is uit de western. Il Pistolero del Ave Maria. Daar komt hij. Ballade, puur un pistolo. Muziek. Mika en Roberto Pregadio. Fantastisch. Wil je er meer van horen of meer van zien? Op YouTube staan absoluut filmpjes van deze Roberto Pregadio. Ik draag gewoon uit deze geweldige samentrek nog een paar nummers, want dat is meer dan de moeite waard. <tieden>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 trek uh, gecomponeerd door Franco Micalisi en uh, Roberto Pregadio. Uh, het draait er nog wat meer, gewoon omdat het zo mooi is. Uh, kan je er geen genoeg van krijgen? Ga dan naar YouTube en zoek op Roberto Pregadio in Franco Mica En dan vind je ze absoluut met de, deze geweldige soundtrack uit een echte spaghetti western. Dat verhaal zal wel niks samen, de muziek is fantastisch. En uh, dan komen we bij een film Step De laatste vijf minuten kan ik daar nog een stukje van draaien. En daar zit een, een hitje in: Ain't No Mountain High enough. Een film met Julia Roberts, Susan, Surrender, RTF. Aanstaande dinsdag, morgen 3 mei, half negen op RTL 8. Volgens mij ieder jaar minstens twee keer op televisie. Ja, ik ga inmiddels de muziek het laatste nummertje voor De Klok van tien draaien. Ook uit Stepmom. Ik heb geluisterd naar het eerste uur van uh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent. Want dan hebben we echt de mooiste, allermooiste muziek uit oorlogsfilms. Soldaat van Oranje, Zwart Boek, Das Boot, Fateless, Hanover Street, Schindler's List, Saving Private, Ryan. Happy Christmas, Merry Christmas moet ik zeggen. De Tweeling, Summer of 42, Malena, Inglorious Basterds. Nou, te veel om op te noemen. Tot naar de klok van tien.